Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Duizenden deelnemers aan een demonstratie voor de vrijlating van gijzelaars van Hamas hebben Jeruzalem bereikt. De mars begon dinsdag in Tel Aviv, zo'n 70 kilometer verderop. De betogers dragen Israëlische vlaggen en gele ballonnen en foto's van de ontvoerden. Bij de terreuraanval van Hamas op Israël werden op 7 oktober 240 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook. Van de meeste is onduidelijk waar ze zijn en of ze nog leven. Armenië en Azerbeidzjan zijn het in grote lijnen eens geworden over een vredesverdrag. Tussen de twee landen zijn al spanningen sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Vooral de armeense enclave nagorno Gorno Karabach in Azerbeidzjan is een bron van conflicten. In september nam Azerbeidzjan het gebied in na een korte oorlog, waarna vrijwel alle armeense bewoners het gebied verlieten. Volgens de armeense premier is er van daadwerkelijke vrede nog geen sprake. De intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De Lier is onrustig verlopen door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Activisten van Kick-out Zwarte Piet demonstreerden in De Lier omdat daar volledig zwartgesminkte pieten bij de intocht waren. In hun demonstratievak werden ze bekogeld met onder meer vuurwerk door wat de politie noemde een grote groep ordeverstoorders. De demonstranten werden rond kwart voor drie door de politie naar hun bussen gebracht. De tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX en het grootste ruimteschip ooit gebouwd, is net als de eerste lancering geëindigd in een explosie. De tweetrapsraket bereikte wel de ruimte, maar ontplofte na tien minuten. Desondanks sprak SpaceX van een geslaagde test. Met een bemande Starship wil SpaceX naar de maan en uiteindelijk naar Mars. Het weer, een groot regengebied trekt over. Tot halverwege de avond blijft het nat. Vannacht wordt het droog en stroomt zachte lucht het land binnen. Waardoor de temperatuur oploopt naar een graad of 13. Morgenochtend af en toe zon, maar smiddags weer regen. Het wordt zo'n 12 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig herfstweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Jim. Zin in Zandvoort, yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. Hey, hallo luisteraars. dit is Johnny Cavaro weer. Hey. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Na een jaar of vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Het is een dansje, een weesje, een liedje. Waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook een heulje, tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. dat komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk mee zingen. Don't worry. Be happy. Meer ze hebben, wel eens zorgen. Het geeft helemaal niks. Oh, waar ze tot morgen, jongen? Don't worry, weet je. Je moet gewoon happy wezen. Zo is dat. Dat is een zaak die zeker is. <tie> uh, zeg jongens, wordt er nog een beetje gefloten ook in deze versie? Wegen alle fluit Volgens mij is hun fluit Kwee? Ik weet niet zeker denk ik Nou dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor oh, Luisteren heuber Soms heb je helemaal geen centen Geen stuiver om je wips te krabben Don't worry jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wees jongen. Geen gedader aan je hoofd wil je. Geen zorgen van al die zorgen ga je rimpels krijgen. Je hele gezicht gaat verframmelen Wat doe niet man? Johnny gaat overal grapjes overmaken Ik ga alles in de draak steken, hoor Gaan we weer fluiten, boys? Ze wegen te fluiten Ze en wat doe ik er Zal ik ze een paar anderen, uh... Geven? Ja, wie weet helpt dat dan? Het gaat me eigenlijk ook helemaal geen fluit uitmaken He persoonlijk En samen was wezen. Oeh, dan gaat er weer een compleet komen Luister Zeg meisje Laat niemand anders met je peper dansen Er zijn nog plenty kansen Don't worry meisje Ga gewoon happy wezen. En dit geldt natuurlijk ook voor alle boys hè jongens een print onder je ruiten, wessen. Maakt niet uit, het loopt toch wel af met een zisser. Don't worry, man. Ga gewoon happy wezen. Ga jou het wat daderen, huh? zeker weten. Waarom wordt er nou niet gefloten, Jans? Ik heb hier van die gasten gehuurd om te fluiten. Ja, ze hebben alleen in het begin gefloten en nu fluiten ze niet meer. Engineer, je hoor puffelijk je Wat gaan we eraan doen? Armen ja, zetten aan de knappen. Nou, ik heb een hele investment erin gestoken hoor. Nou ja, dan maar zonder fluiten. Het oe is ook wel leuk eigenlijk. Oe, oe, oe, oe, oe, Hey, ik heb nog een story te vertellen, boy. Want uh, mijn heusbaas kwam naar me toe en zei: Jongen, je huur is te laat. Ik zeg: Ik zal het hem doorgeven. dan komt hij misschien morgen gewoon een beetje vroeger, hoor. <laughs> en dan ging me op straat zetten. En je nou ben ik gelijk van gelijk getander met mijn vrouw, hoor. Had hij me lekker gelaten, boy? Ik, ik heb, heb doeken versleten in mijn huwelijk. Nou, ik denk wel 500, hoor. En dan gaat het. Erin... Zo, dat was hij dan. Ja, 500 theedoeken hebt hij versleten in zijn leven. Johnny Camaro en uh, ja. Don't worry, be happy. En ik zou zeggen: allemaal, hele goede middag. Hier is die weer de ongetekende vergeten. En dat allemaal vanaf de tolweg, Tina, met ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. We gaan, uh, ja, wat gaan we doen? Wij gaan naar Elias. Elias van Hees en hij hebt het over: Ik wist het. Dat was hij dan, Elias van Hees. En ja, ik wist het. Hey, ja. Hey, uh, zometeen gaan we natuurlijk uh, eventjes uh, lekker bellen. Uh, met uh, Nicoot. En uh, over zijn nieuwe single natuurlijk. Wij gaan eerst naar uh, het nieuwe single. De nieuwe single van Jeff van Vliet. En het is voorbij. Ik zou zeggen, blijf lekker bij. Tot 7 uur miljoen. En dat allemaal met ondergetekende, Fred hij. ik nog even met je praten Weet wat geweest is, is geweest Maar denk ik terug aan al die jaren Dan geniet ik nog het meest Ik denk nu terug aan het verleden En laat een lach, maar ook een traan Wat wij vroeger samen deden Laat weer het kind in mij ontstaan Ik vind mezelf terug in jou En dat gevoel heb jij bij mij Staat mijn wereld op zijn kop, en dan sta je aan mijn zij. Het is voorbij, oh wat is de tijd gevlogen. Het is voorbij, ik kan het zelf nog niet geloven. Ik heb geleerd van onze fouten, en leerde van mezelf te houden. Alles, staan we nog steeds hier Het is voorbij Als ik jou toch kon zeggen tussen jou en mij Is er geen woorden uit te leggen Wat moet ik doen als het vermis Er dan opeens niet meer is Want dat je weet men dus zat altijd op een kiel Waar een jong en zo maar kijk waar ons dat heeft gebracht. Ik kom met jou mijn leven leven, je hebt een plekje in mijn hart. En als we later oud en grijs zijn, ben jij nog steeds mijn kameraad. Dan drinken wij op onze tijdlijn, die in mijn hoofd zal voor Ik vind mezelf terug in jou. En dat gevoel heb jij bij mij. Er staat mijn wereld op zijn kop. Een azale... Ik heb van mezelf te houden en ondanks alles staan we nog steeds hier. Het is voorbij, als ik jou toch kon zeggen, dat tussen jou en mij is er geen woorden uit te leggen. Wat moet ik doen als het vermis, en dan opeens niet meer is? Op een kier. Oh. Mm. Ik heb geleerd van onze fouten en leerde van mezelf te houden, maar dat je weet, mijn deur staat altijd, altijd op een kier. Ik drink van verdriet, Dion verwerren en we gaan nog één plaatje doen... en daarna gaan we eventjes bellen met uh, Nick... en dat uh, doen we met Bangkok... en ik laat... Uh, of nee, ik leef niet om te slapen. Nou ja... of je doet wat anders. Ik ga vaak als eerste naar binnen... ga altijd als laatste weer weg...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 Oh my For my Zo, hé, ja, daar zijn we weer. En aan de telefoon hebben we Nick. Nick, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, hé, daar zijn we. <laughs> ja, ja on, on, on, on, ongelegen moment, maar voor nee, jou dan, voor jou dan. Oké. <laughs> okay. hey, uh, ja, we bellen natuurlijk uh, vanwege jouw uh, nieuwe singel. Eventjes ja. alleen zijn. Ja. Ja, vertel eens wat over. Nou ja, dus het origineel uh, daarvan is een, uh, is een bestaande ballet. Ja. Die ja. al door, uh, door meerdere zangers uh, opnieuw is uitgebracht. Ja, ik, ik ken en hem ik? De, van destijds inderdaad van Bauke. Ja, het origineel is alleen van Patrick Dano. Ja. Dat is een, een jongen uit Tilburg. Alleen ik vond dat dit liedje zich perfect leende voor een uh, levenslied foxtrotachtige uh, versie. Ja. Ja, de... ja, ik bracht normaal gesproken altijd up-tempo liedjes uit. Ja. Toen deed iedereen levenslied en voxtrot. En nu doet iedereen up-tempo. En dacht ik, nou. Waarom niet? Dan is het nu uh, de, de tijd voor mij om. Uh, om daar ja, verandering aan te brengen. Te <laughs> ja, ja. Is, is goed gelukt. Ik bedoel, een leuke clip erbij in, in Rotterdam langs de Maas opgenomen. Bij de Cubuswoningen ja. en zo. Yes. Dus de welbekende woningen. Ja. ja. Ja, is dat, is dat bewust gedaan, of? Nou, dat was eigenlijk gewoon, ja... Maar ik vond dat mooie locaties. Ja, want ja, je komt zelf uit Rotterdam? Jazeker. Jazeker. Ja, zeker. <laughs> ja. Nou, dan kunnen we elkaar Ge de, de hand geven. Geboren en getogen. Ja, ja, ik ook. Hé, hey, maar... Uh, ja, ik, ik ken het allemaal dus, ja. <laughs> Mooi, dat is, dat is alleen maar goed. Ja, toch. Hé, hey, maar... Uh, ja, Wat, wie waren de dames in de clip... Ja, dat waren, ja die kon ik eigenlijk niet Eén meisje die uh, ja die kon ik gewoon alleen van uh, alleen van zien en van hoi en dag uit, een, uh, uit de horeca in Breda oké okay. en ik had een oproep geplaatst op Facebook en die reageerde uh, reageerden daar vol enthousiasme op dat ze het allemaal leuk vonden en uh, mee wilden spelen dus, Aha. dus uh, zo is dat eigenlijk gekomen ja dus gewoon eigenlijk wild ja volgens mij wel ja ja, ja. <laughs> Kijk, hey, maar uh, ja, ho hoe lang uh, zit jij al in het vak? Ik zit uh, nu in mijn elfde jaar. Elfde jaar, dus uh, ja. binnen, binnenkort twaalf-elfjarig jubileum. Nou, ik heb, ik heb vorig jaar uh, vorig jaar september heb ik mijn tienjarige gevierd. Ja. En dat heb ik vrij groots gedaan, dus uh, ik, ik, ik wacht heel eventjes. Ah, oké. Okay. Maar het is wel bevallen, uh, ik, hoop ik. Ik heb het liefst voor elke maand of voor elk jaar een feest, hoor. Daar niet van, maar... <laughs> het, ah, is, nou ja. het is ook niet gratis allemaal, zeg maar, dus... Uh, nou ja, het leven is een geest feest, maar... <laughs> <laughs> <laughs> nee, maar goed. Uh, nee, maar inderdaad, uh, dus je wacht uh, misschien nog even een jaartje of uh, uh, vijf, uh, tenminste. Ja, misschien met vijftien ja. jaar weer. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, nou ja, stiekem ben je wat, uh, met wat anders bezig, of? Nee, ik ben nog nergens mee bezig. Oké, okay, er zijn wel ideeën. Maar, nou ja, ideeën, we blijven sowieso een beetje in de lijn waar we nu in zitten. Maar we, de, voor nu staat op de planning dat uh, zo rond 19 februari, geloof ik, dan uh, komt, de, komt de volgende single uit. Oké. Okay. En... Dus dat is, een beetje, dat is een beetje het streven, zeg maar. Ja, en dat is ook een Foxword uh, of UpTempo? Waarschijnlijk wel, ja. Ah, oké. Okay. Nou, dan... Dat hebben we nu afgesproken met Paterlabel en, uh, en met Manfred. Ja. Manfred, ik dat, bedoel. Dat, dat we deze weg uh, in blijven, zeg maar. Ah, oké. Okay. En hier met 140 overheen gaan. Nou, gelijk heb je. Ik bedoel, het past ja. in ieder geval goed bij je. Ja, nou, dat vind dus, je, dus, vinden dus, wij zelf ook. Ja, toch? Hey, en, uh, ja. Ja, wat, wat, wat, wat, wat doe je normaal? Uh, breng je twee, drie uh, cd singles per jaar uit? Of? Nou ja, ik heb, ik heb een, uh, ik, ik, heb een tijdje, ik heb een tijdje stilgestaan ja. en dat was meer ook een beetje omdat ik met, uh, met, met de verkeerde mensen in zee ben gegaan, die beloofde bergen, maar ik kreeg nog geen brons, zeg ik altijd maar zo ja, ja. <laughs> en dat is nu uh, nu hebben we alles in eigen beheer en nu doen, we lekker, nu doen we lekker alles zelf. Ja. En doen we wat we willen, wanneer we willen. Met een beetje hulp van Manfred en van uh, Robbie Langendorf. Ja. En zo gaan we dan... Uh, zo gaan we proberen weer, weer te bouwen. Ja, nee, ja uh, duidelijk, ja. Ik bedoel... Uh, ja. Nou ja, ik zeg altijd, eigen beheer is altijd... Uh, ja, voor jezelf ideaal. Zeker, zeker. En uh, ja. Helaas komt het nog te vaak voor dat... Uh, ...dat daar eigenlijk uh, ja, toch wel personen benadeeld worden, om het maar zo te zeggen. Ja, helaas wel, ja. Hé, hey, maar Nick, uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou volgen en vinden? Lekker gewoon op de social media, social media Instagram, Facebook. Die, be, die beheer ik ook zelf. Dus als mensen, wat, als mensen vragen hebben of informatie willen, dan, uh, dan geef ik daar ook zelf antwoord op. Oké, okay, TikTok. Ja, TikTok ook. Ik doe er niet heel veel mee. Dat zit wel op de, in de planning om sowieso de social media allemaal een beetje wat meer erbij te gaan betrekken. Ja. En dan, uh, ja. En op, Klim maar. En op YouTube uh, heb je daar een eigen kanaal? of? Uh? Ja, ik heb wel een eigen kanaal. Alleen dat werd door iemand bijgehouden en die heeft het eigenlijk een beetje, een beetje laten versloffen. Dus het is allemaal een beetje gedateerd zeg maar, wat erop wat er staat. Nou, dat goed. Daar is YouTube ook voor natuurlijk, wat uh, ook, ook de oude nummers zeg maar, uh, uh, ja, te kunnen beluisteren. Ja, is ook doe? zo. Ja, zeker. Hey, hey, um, ja, ik zou zeggen, uh, ik ga jou niet langer ophouden, want dan uh, kun jij ook verder. Heb je nog optreden vanavond? Nee, ik heb uh, maandag weer eentje, want ik zit nu in Spanje. Ah, je zit nu in Spanje. <laughs> ja. Dat doe je goed. Temperaturen daar beter dan hier? Of, uh... <laughs> ja, dat scheelt maar een... Uh, ik denk een graad of twintig. Oké. Okay. <laughs> dat, uh, dat is maar een jas. <laughs> een dikke. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, maar ik zou zeggen... Ja, veel plezier daarom. En, uh, ja, ja, dankjewel. Ik zou zeggen... Kondig jij hem aan... Dan gaan wij hem inzetten. Yes. Lieve luisteraars... Mijn naam is Nick Koot... En hier is mijn nieuwe single... Eventjes alleen zijn. Hey, Nick, dankjewel. Dankjewel hè. En veel plezier daar nog hè. Ja, dank je. Oké, okay. hoi hoi. Ik wil niet meer met je praten. Ik heb jou niets meer te zeggen. Wat ik voor je voelde, is voorbij. Ik vroeg je mij met rust te laten. Je hoeft me niets meer uit te leggen. Het is over tussen jou en mij. We hebben niets meer te bepraten, we hoeven niets meer te proberen Jouw rennen doofde in mijn hart het vuur Als je me nu met rust wilt laten, zal de tijd het misschien leren Die heel immers alle wonden op den duur Maar voorlopig wil ik eventjes alleen zijn Proberen uit te vinden wat ik voel Dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus laat me als je wilt even alleen zijn. Luister alsjeblieft naar wat ik zeg. Misschien dat ik mij vergis en op den du jouw liefde mis. Maar voorlopig is dit echt de juiste weg. Je mag op me blijven wachten. Je mag in mij blijven geloven. En wie weet. Mijn verloop van tijd De val van koude nachten De vlinders weer naar boven En krijg ik van mijn beslissingspijt Maar voorlopig wil ik eventjes alleen zijn Proberen uit te vinden wat ik voel Geloof me, als ik zeg, het doet ook mij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 De juiste weg. Zo, dat was hij dan, Nico. En eventjes alleen zijn. Ja, lekker nummer. En uh, ja, natuurlijk. Uh, kan je hem dus volgen? Uh, eventjes op uh, YouTube, Instagram en uh, Facebook. En natuurlijk ook op uh, TikTok. Hé, hey, um, wat gaan wij doen? Wij gaan een lekker plaatje draaien. En dat is van Corrie, Corrie Geerlings. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja. En ik heb mijn hart aan jou verloren. En uh, ja, soms uh, als je denkt, wat, uh, wat hapert het leggend? Niet aan, uh, aan uw radio, maar uh, aan de computer. Ik Hier. Heb mijn hart aan jou verloren En dat voelt toch zo fijn Al jarenlang was ik op zoek Maar vond niet wat ik zocht Totdat ik jou zag staan viel alles op zijn plek Je keek me aan Ik stond versteld Dat zoiets nog bestond Of zoiets moois Had ik dus echt Niet meer geteld Maar één ding Pas ik wel op Dat ik het niet Verspeel want kansen zoals nu krijg je niet veel. Bro En ik heb mijn hart aan jou verloren. En dat allemaal hier bij Entertainment voor Dat Tot een klokjes van 7 uur. Mijn naam is Frit Heij. Ik zou zeggen een hele goede middag. En zo gaan we bij haar bellen met uh, ja, de, de, de carnavalsman. En uh, feesten, uh, feestman en ja, Michael Carolus. Maar eerst gaan we nog even een plaatje draaien met uh, Jeroen Weerdenburg. En uh, ja, afgelopen uh, weekend was hij hier in de studio met zijn nieuwe single Samen.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 ik voel dat mijn hart nu de deze deuren openslaat. En dat ik weer verlang en ik jouw liefde binnenlaat.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 Ja, dat was dan. Jeroen Weerdenburg. En hij had het over zijn nieuwe single Samen. En natuurlijk volgende week, ja, hebben wij dus te gast. Michael Anthony Austin. En uh, ja, ik ga dan, uh, toch een single van hem laten horen. En uh, ja, hij zal hier live in de studio gaan spelen. En uh, ja, er gaan ook uh, leuke dingen gebeuren voor de luisteraars. Dus uh, volgende week uh, vanaf zes, tussen 6 en 7... dus. Uh, Michael, Anthony, Austin. En uh, ja, we gaan leuke dingen doen en uh, laten zien en horen natuurlijk. Dus uh, ja, volgende week zeker ook afstemmen tussen 6 en 7. En uh, we gaan nu een, uh, een plaatje laten horen van uh, Michael, Anthony, Austin. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. I was 17. Full of hope and full of dreams In a high school band With my best friend You were older by a year My heart leapt when you were near Like an angel A real live angel I walked you home from the high school dance The summer fling and the first romance The moment of that goodbye kiss I forever miss And all I want is to love someone like you Turn around and kiss me I swear that I'll be true Lift me up And hold me close to you Turn around and kiss me Baby And say I do School was out, I took a job Working for the man by the clock It was my dream But it was first home to call her own. Couldn't pay the bills alone. Things were so tight. We had our first fight. My head confused, my heart with fear. I got scared, left you in tears. And the moments of that goodbye kiss. To so love someone like you Turn around and kiss me Swear that I'll be true Lift me up and hold me De en volgende week dus hier in, in de studio deze ja, toch wel internationale artiest. En hij gaat natuurlijk aardig wat spelen. En natuurlijk ook uh, ja, wat dingetjes uh, uh, ja, doen. Eh? En uh, we gaan nog niet zeggen wat. Dus uh, zeker afstemmen op, uh, op uh, ja, www.zfmartiesten.nl daar, uh, daar kan je dus op het linkje klikken, kijken en luisteren en noem maar op. En aan de telefoon hebben we de man van het feest... Marco Carolus. Marco, een hele goede middag nog. Marco, ben je er nog? Ja. Oh, <laughs> ik, ik zeg net de man van het feest, maar ik hoorde niks. <laughs> ja, ik, ik, zat, ik zat ergens naar een Belgische ambulance te luisteren. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> ik stond in de wacht ergens. Ja, ja, goed. Je bent er in ieder geval. Ja, ja, ja, zeker. Hé, hey, uh, ja, je hebt weer een, uh, een singeltje uit. Ja, ja, ja, het werkt wel weer tijd, vond ik. Ja, ja, ja. En, uh, nou ja, een mooie titel. He, een dag niet gelachen is een dag is niet geleefd. niet geleefd, hè? Ja, zo ja, is zo het. Zo is het. Ja, zo is het, is, het wel. Uh, ja, ik moet zeggen, het is door, uh, door Carlo en Manfred gewoon weer uit het leven gegrepen, zo'n uh, zo kreet natuurlijk. Ja. Dus, eh... Uh, ...en dat vind ik toch leuker... ...dan, uh, dan de, van die liedjes uh, zingen van... ...ik hou van jou... Uh, ...het was zo fijn in een manenschijn... Uh, <lacht> ...ja, nou... ...daar krijg ik zo'n jeuk van... ...dat is echt... ...nee, dat is niks voor mij... Nee, dus... Uh, en, ...ja, ik, ik, ik, moet, ik moet zeggen... ...kijk, als je dan uh, toch een beetje... ...het, het volkse uh, wil brengen... Uh, ...dus naast het, uh, het, het feestgedruis... Wat ik, uh, ...wat ik al gebracht heb... Ja, ja. Um, ja, vind ik wel dat... Uh, ja, uh, dan, dan, dan moet het ja, wel, wel over iets leuks gaan. En niet zo'n zo, ja, zo afgezaagde tekst weer die, uh, die, die uh, eigenlijk... Ja, de da, ja dagelijks Dat hoort, hoort Ja, ja ik, moet, ik moet zeggen, de Nederlandse nummers worden wel echt volwassenen. Maar ja, als je echt die hele oude nummers hebt, dan is het toch allemaal van... Uh, ik hou van jou, ik blijf je trouw, het was heel fijn in de maanden schijnen. Maar, uh, wat zult wat, wat de reclame mooi zeggen? Rijmel van rijven hey, met mijn Nee, Maar, je, maar, maar je, <laughs> je, hebt wel, je hebt wel gelijk weer een nieuwe titel, Marco. Je hebt er gelijk eentje te pakken. <laughs> doorgeven. Ja. Ik hou van jou en ik blijf vertrouwen. In, uh, ja. Ja, oh, ja, zal ik dan nou eens gaan... ja. echt, echt zo'n heel afgezaagd Nederlandstalig nummer maken? Eerst <lacht> <lacht> kijken of daar nog markt voor is. Eerlijk gezegd, Marco, denk ik niet dat het uh, ook uh, bij jou past. Nee, maar ik zeg al, als je vandaag de dag eigenlijk naar het Nederlandstalig uh, luistert, dan uh, zijn ze qua teksten echt wel uh, uh, ver vooruit gegaan, hoor. En uh, uh, er wordt... Nou uh... ah, ja, er wordt... De, de, ja, moet ik zeggen, er wordt eigenlijk nou, naar verand geen, geen slechte Nederlandstalige plaat meer gemaakt. Het is ja, toch wel allemaal wel prettig om naar te luisteren. Alleen het jammere is dan dat een, een hele hoop radiostations, en dan heb ik het vooral over die heel erg groot zijn, die ja. zeggen dan van uh, ja, maar als er dertig uh, platen in de week uitkomen, ja, die kunnen we niet allemaal draaien. Dus we pakken er maar drie of vier. Dan ja. denk ik ja. met mijn eigen uh, jongens, wat een gemiste kans voor de artiesten Klopt. en voor de zender zelf ik heb 25 jaar heb ik radio gemaakt en ik had daar gelukkig over mijn eigen programma alles te vertellen ja. en um, ja, ik had gewoon een anderhalf uur dat ik, uh, dat ik een artiest had en dat andere anderhalf uur pakte ik gewoon echt alle nieuwe Nederlandstalige die op dat moment uit was en daar had ik een anderhalf uur voor om dat te draaien. Nou, ja. in een anderhalf uur... dan kun je aardig wat nieuwe Nederlandstalige muziek wegwerken. Ja, zeker. En, en dan zei ik tegen de luisteraar van... jongen, eh, eh, reageer erop... Eh, of wij hem in... Eh... In, in een non-stopband moeten zetten. Eh, een beetje onder het motto... ...maak het of kraak het. Ja. Eh, en eh, ja, er waren echt een hele hoop mensen... ...die dan eh, ja, opbelden en zeiden... ...oh, wat een gek nummer en dit en dat. En, eh, ja, kijk, dan laat je de luisteraar beslissen. Eh, en ik vind dat moeten... Ja, moeten. moeten. Ik zou het graag gezien willen hebben. Dat dat. Uh, wat meerdere uh, van de grote radiostations dat deden. Ja. Dat ze echt zeiden: van joh, we, we maken een uurtje per dag. Ja. En in dat uurtje gaan we uh, uh, tien nieuwe platen wegdraaien. Nou ja, goed. Dan heb je, dan heb je over een hele week. Heb je, uh, laat ik zeggen: je doet, je doet het uh, van maandag tot vrijdag. Dan heb je vijf uurtjes. Tien platen, dan heb je vijftig. Nieuwe nummers weggedraaid. Ja, ja. En er zal echt wel nummers bij zitten waarvan mensen zeggen van nee, dat is niet echt alles. He? Maar je hebt er ook bij waar mensen zeggen van. Jo, nou ja, als je die niet draait, ja, daar is echt een gemiste kans. Dan geef je het publiek. En tegenwoordig heb je allemaal de apps en de en de e-mail en. Het is allemaal voor het zo makkelijk. Hè? Dus ja, ja, ja. Uh, en, ja, ik moet zeggen, dat was in mijn tijd niet. Dan, moest, dan moesten mensen gewoon bellen of een briefje sturen. Hè? Uh, stuur een briefkaartje naar. En ja, dan was de postbode was er heel blij mee. Maar dan kwam niet meer met, uh, met een zware tas. Maar ja. dus, uh, ja. dan moet ik wel zeggen, er werd echt wel door, toen al door het publiek echt op gereageerd. Ja. En dat mis ik dan een beetje. Bij, uh, dat, als ik ooit nog eens een keer bij de radio ga draaien. Dan wordt het weer zo'n programma dat ik echt zeg van... Uh, ja, maar ik wil al die platen, wil ik dus wel hebben. Die ga ik gewoon stuk voor stuk behandelen ja. en kijken hoe en wat. Eh, dus... Uh... Maar ja, het is gewoon. Ja, wat dat betreft moet ik wel zeggen dat. Uh, de, de, de wat kleinere radiostations, de, de regionale, de, de gemeentelijke zenders, zoals Libië zo zo. Die draaien de muziek allemaal wel. En daar zijn we natuurlijk. Uh, ja, ik sowieso heel blij mee. Maar ik hoor van andere collega artiesten ook van. Uh, ja, daar zijn we toch wel blij mee. Ja, inderdaad. Nou ja, dat, weet je. Ja, <coughs> ik, ik sta daarvoor hier natuurlijk. En uh, ja, nou ja, uh, je mag, je mag mijn mailbox altijd zien. Je, die, die, die explodeert gewoon. Uh, zoveel nieuwe nummers komen er uit in Nederland per week. Ja. Ja, en, en, en nou ja, 50 is nog een uh, voorzichtig getal wat je noemt. <laughs> Nou, ja, kijk, ik, ik zeg al, kijk, er zit, zit misschien ook wel wat tussen waarvan je zegt van nou, dat past niet bij ons radiostation, dat ja, kan ja. natuurlijk ook, maar dan blijven er echt nog wel heel veel over en, en als ik dan uh, soms van Dennis hoor van, uh, hè, van ja, Radio NL die, uh, die, die heeft er een hele, hele nieuwe lading cd's en ze zetten er maar drie door deze week, ja, ja, dan klopt. denk ik bij mijn eigen drie. Je hebt 24 uur in een dag zitten, 7 dagen in de week. Kom op hoor ja. <laughs> ja, nou ja, maar ja, dat is dus dat... ja. Ja goed, dat, dat, dat is hun beleid. En uh, ja. ja goed, daar kan je tegen schreeuwen en dan kan je tegen. Dan kan je boos om worden en denk bij mijn eigen nee. Eh, eh, als, als ik kijk uh, hoeveel uh, ja, interviewtjes ik nou heb, telefonisch en waar ik uh, dan persoonlijk langs ga en zo. Ja. Da, dan staat mijn agenda uh, drie maanden echt gewoon knijtervol met alleen maar promoten van mijn nieuwe cd bij, uh, bij radiostations, bij, ja. bij internetzendertjes, uh, uh, ja. dat, dat ik echt bij mijn eigen denk van, ja, maar daar ben ik wel echt heel blij mee. Want die bereiken dus ook best wel veel mensen, waardoor ja, mijn nummer toch wel uh, bekend is. En als ik dan ergens optreed, dan mensen zeggen van, hey, we hebben jouw nummer gehoord op de radio. Ja, ja. Dat is leuk om te horen. Ja, klopt. Ja, zo, ja zo, kijk, internetstations, uh, ja, weet je, dat is uh, sowieso van uh, deze tijd, uh, Marco, dat, uh, weet je, ook, uh, ook wij zitten natuurlijk op internet, uh, je kan uh, gewoon via internet uh, meeluisteren over de hele wereld natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat is vandaag de dag, is dat gewoon zo. En uh, ja, kijk, ook ik moet een, een keuze maken inderdaad aan, uh, aan platen uh, die ik uh, ga draaien. En, en zeg ik ja, iedere week is er gewoon een explosie van, uh, van nieuwe muziek ja. en uh, ja daarom zeg ik 50 is zachtjes uitgedrukt <laughs> <laughs> en uh, ja, weet je je moet toch uh, op de duur een keuze maken ja, en, uh, ja ik, ik, ik praat in, in de tijd van, uh, van een dikke ja, uh, 2014 heb ik mijn laatste, laatste radio uitzending gemaakt ja. kijk, er, er is in tien jaar natuurlijk wel ontwikkeld diegelijk veel veranderd, eh, dat er nog meer Nederlandstalige muziek, eh, nog meer artiesten en eh, uh, uh, artiesten die voor het zelfs uh, drie tot vier nummers uh, in een jaar uit gaan brengen, wat, wat, ja, wat voorheen eigenlijk ook niet was. Ja. Eh, dus uh, in, in, in mijn tijd, uh, ja, dan, dan kreeg je een, uh, een, een, een plaatje van een artiest en dan mocht je blij zijn dat je een jaar later dat je uh, weer eentje van een, hem uh, en er waren er maar echt weinig bij die er twee in een jaar maakten. Uh, maar dat is al, ook allemaal weer veranderd. De, dus uh, ja, de muziekwereld zit niet stil. En ja, ergens vind ik het heel goed. He, want dan, uh, dan wordt ons eigen. Ik, ik heb dat 25 jaar lang geroepen. van jongens, kom eens met die Nederlandstalige muziek. Want he, uh, het hoeft niet allemaal Engelstalig te zijn. He, en, en nou hebben we een hele grote vijver. die bommetje vol zit met artiesten. Ja, klopt. Ik, ik, ik vind, dan moeten wij als, als, als, als klein Nederlandje. gewoon gigantisch trots op zijn. dat we eigenlijk best wel zoveel talent hebben. in, in, in ons kleine kikkerlandje. Oh ja, zeker. Er zit, uh, zit talent genoeg bij, inderdaad. Ja. Weet je, en voor de, ieder wat wil trouwens. Ja, je, en daarom... Is... Heel veel mensen zeggen ook van... Jij, jij gunt echt iedereen een podium, hè. Ik zeg, ik gun iedereen een podium. En soms zeggen mensen ook van, hè, van... Ja, ik moet niet gaan zingen, want ik kan niet zingen. Iedereen kan leren zingen. Je kan ook leren auto rijden. Dus waarom, waarom zou je niet kunnen gaan leren zingen? Ja, maar die vijver is al zo vol. Ja, dan graven we toch een stuk uit... en dan hoor je wel water bij. De vijver is nog groter. Kom op nou. Ja, zo denk ik erover. Ja, ja. <laughs> dus, ja. En dan wordt het voor de radiostations een uitdaging om al die muziek weg te draaien. Ja, ja. <laughs> nou ja, ik, ik zeg ik, ik heb een bepaalde uh, keuze en, uh, ik maak een, ja, een mapje en uh, nou, ja, ik krijg wat uh, dingetjes uh, aangeleverd en uh, ja, dat beluister ik en uh, dan draai ik of dat draai ik niet. Ja, ja, ja. Weet je, en, uh, ja. Je moet, uh, je moet een keuze maken. En uh, ja, zo zit het leven in elkaar <laughs> helaas. <laughs> ja, ja, dat zeker, ja. ja. leven bestaat nog niks uit... Als... Ik zie weer een titel voorbij komen. Ja, leven bestaat uit niks als keuzes. <laughs> ja, toch? <laughs> <laughs> ja. Maar zo is het wel. Ja, ja het, het, is, het is altijd keuzes maken. En uh, ja, goed, voor, voor de ene is het wel makkelijker als voor de anderen En uh, ja, kijk, ik, ik, ik ben, nogmaals, ik ben gewoon blij als, uh, als de keuze dan op mijn hoesje valt. En uh, dat ze zeggen van, joh, en dan gaan we dan ook eens beluisteren. Oh, die klinkt wel lekker, weet je wat. Die gaan we, die gaan we bij ons in de, in de playlist zetten. Ja, kijk, dat dan, ja... ...dan ben ik al blij natuurlijk. Want uh, ja, ja dan, dan word je wel uh, een, een aardig stukje gepromoot. Ja. hey Mark, ja. we gaan uh, richting uh, de klokken van zes uur. Ja, nou dan doe ik dadelijk... Met nieuws, dan, ...dan plak ik er meteen het nieuws aan. <laughs> dus, uh, <laughs> ik, wil, ik wil niet spoileren, maar uh, Max staat op een hele mooie tweede plaats uh, in... in, in... Ja, voor degene die het hier nog niet gezien heeft, Zo, Zonder die putdeksels, hè? Oh ja, de putdeksels. De putdeksels, ja, ja, ja, ja. Dus, eh, uh, ja. ja. Nou, dan hebben we de sport in ieder geval weer gehad. Ja, hebben we dat gehad? Sorry, mensen thuis, maar de... iedereen die het opgenomen hebt en uh, straks wil kijken, ja, helaas. En morgen vroeger uit, hè? Om 7 uur al. Dus, uh, ja, ja, ja. <laughs> ja, dus, hey, maar, uh, ja, nee, maar uh, ja, het wordt, we hebben nou weer zo lang gebabbeld het wordt wel tijd voor muziek. Hè, er is radio. Ja, op. nou ja, hij moet, hij moet er nog even in voor de, voor de zes uur. Dus dan kunnen ja. we hem nog net draaien. Dat gaat leuk, hè? <laughs> Oké, okay. hey, als jij hem aangeeft, dan uh, zetten wij hem in. Ja, dat is prima. Nou mensen, uh, ja, in ieder geval alvast uh, bedankt uh, voor, uh, voor de airplay uh, van jullie kant uit natuurlijk. En, uh, en de promotie. En uh, mensen, hier is mijn nieuwe single een dag niet gelachen. Hey Marco, ik zou zeggen dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Heel goed weekend. Een goed weekend. Een groetjes en, thuis. Uh. Oké. Okay. Jo. Hoi. Bye -bye. De dit de ander dat, maar je moet dood gewoon genieten van het leven. De een wil zus, de ander zo. stop toch met zeuren er van zoveel te beleven. Nee, ik kan bijna niet wachten. Dit wordt een hele avondfeest, maar heb nog eventjes geduld. Want straks dan zitten wij weer in de club. Ik proost met jou, jij proost met mij. Dus laten wij er nog maar eentje gaan proberen. Een beetje fout, een beetje, fout. Een beetje stout. Dus deze lange nacht, die zal het ons wel leren. Ik weet dat straks de kater op me wacht. Nou dat geeft niet, want het was een mooie nacht. Ik zeg een dag niet gelachen, dat is een nacht niet gelijk. Ik hang de sling zelf op, let op. We op zijn kop. Nee, ik kan bijna niet wachten. Dit wordt een hele avond feest, maar heb nog eventjes. Zo, dat was hij dan. Marco Carolus. En ja, één dag niet gelachen, is één dag niet geleefd. En we gaan naar het nieuws toe van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zometeen.